CDA-leider Balkenende heeft gewaarschuwd dat Nederland niet op de pof moet gaan leven. Op het CDA-congres in Den Haag, waar hij voor de vierde keer tot lijsttrekker werd gekozen, zei hij dat een overheid die te veel geld uitgeeft, zijn economie en zijn toekomst omzeep helpt. Volgens hem moeten we ervoor zorgen dat Nederland er ook over tien jaar goed voor staat. Hij wil dat ons land sterker uit de crisis komt. In het noorden van Duitsland hebben ongeveer 120.000 mensen geprotesteerd tegen de kernenergieplannen van de regering. Ze vormden een menselijke ketting van 120 kilometer tussen twee kerncentrales. De route liep onder meer dwars door Hamburg. De regering van CDU, CSU en de FDP is van plan om bestaande kerncentrales langer open te houden dan de bedoeling af.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 Morgen is het zonnig met temperaturen van 20 tot 25 graden. In de avond kans op wat regen.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 Entertainment for you. Vandaag zit ik weer lekker in mijn vel. Want zo dadelijk dan gaat het wel. Dan sta jij voor de deur. Ik doe open met een club. Je Ik heb je ooit gezien in een droom en boven. Deze ik wel vandaag kan deze dag voor mij dit stuk. Ik heb nu weinig leuke keer geluk. Ik heb je ooit gezien in een droom, en bovendien vind ik jou een ontzettend lekkerste. We staan we nog op het wachten, want onze deur staat nog steeds open en we hebben nog niemand gezien. Vorige week was het weer hetzelfde en nu is het weer... Uh... Ja, het is uh, een, een beetje jammer. We hebben ruimte voor jullie gemaakt, mensen. Er is een uh, microfoon en uh, je kunt gewoon gezellig met ons meekletsen hier live op de radio. Het kan gewoon bij Entertainment for You zie je het daarvoor je bij 5-3-8 dat je mag aanschuiven en dat je mag praten. Ja, nou dat nou is... mooi niet, nee, wij, wij stellen ons open voor jullie. Dus kom gewoon lekker langs. Kom gewoon lekker eventjes een babbeltje met ons maken en dan uh, komt het helemaal goed. Wij zijn Entertainment for You vandaag, Rudy en Pascal achter de knoppen. Ja. En uh, Roy die is uh, op locatie. We gaan hem straks nog even bellen om te kijken hoe hij het daar heeft. En voor de rest hebben we natuurlijk straks popstar Henry, die nog eventjes uh, het uh, shownieuws met ons gaat doornemen. Ja, nou we zullen het wel zien hè, wat ja. hij vandaag weer heeft. Ja, en voor de rest hebben we de lekkerste Nederlandse platen uitgezocht uh, die uh, draaien we vandaag. Mocht je een verzoekje hebben, kun je natuurlijk altijd even bellen met ons. En ons telefoonnummer is 023 573 0393. Ik herhaal 023 573 0393. Daar was die. Deze is ook lekker. GFM, GFM, al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it. En jij bent erbij. I had to leave time for a little while. You said it'd be good while I'm gone. But the look in your eye and told me you told a lie. I know there's been some carrying on. Body. do was dat in Dead Love Hij heeft ooit een keer uh, de, de Elvis-imitatiewedstrijd uh, gewonnen, hè? Jazeker. En waarom heb jij niet meegedaan? Uh, ik wist niet eens dat het was. God, God, God. <laughs> ik kwam erachter toen de finale geweest was. Hé, hey, uh, we hebben een razende reporter vandaag. <laughs> hij raast altijd en vandaag reporteert hij ook. Roy, goedemiddag, jongen. Goedemiddag. Uh, sta je bij het uh, El Fantasy Fair. Dat is, een, uh, ja, een hele, dat is een groot landgoed met uh, heel veel marktkraampjes met allemaal fantasy dingetjes. Maar ook waar acteurs bijvoorbeeld van, uh, ja, van Harry Potter aanwezig zijn, maar ook uh, van Avatar en uh, Narnia. En uh, ik, ben net, uh, ik heb net even gesproken met Shane, uh, Shane uh, Renci, weet uh, hij. En hij is een heel grote. Uh, hij speelt, speelt, speelt een heel groot. Uh, monster in uh, de films uh, zoals Narnia of Lord of the Rings zag ik ook staan. Dus uh, ja, dat was wel uh, een leuke ervaring om even met hem te spreken en met hem op de foto te gaan. Maar in ieder geval uh, de Elf Fantasy Fair ja, het is een heel groot landgoed waar echt allemaal mensen verkleed zijn. En je ziet ook avatars uh, rondlopen, uh, je ziet uh, uh, Robin Hood je ziet uh, ja, Monique, uh, je ziet echt van alles. Waar is het? Hoe, hoe ben je zelf verkleed? Ik, ik zit in mijn normale kloffie. Nou ja, dan ben je ook verkleed, toch? Hé, hey, waar is het? als, als rooi gewoon. Nee, ik had een heel mooie, ik had een pak geregeld, maar het is een beetje warm, hè. Het is lekker weer het is 20 graden buiten. En het uh, was mij te heet, dus ik dacht ik trek het gewoon lekker uit. En een lekker bijkleur is ook wel even lekker. Want en, wij komen recht vanaf het strand uh, in de studio gevlogen, hè? Ja, oké, oké, oké. Maar dit is ook gezellig, hoor. Hé, hey, waar is het? Ik, ik moet het heel even navragen, hey, waar zijn wij? Haarzuilens. Haar Haarzuilens. En waar ligt dat? Dat is, ligt uh, bij Utrecht. Oh, oké. Okay. Dus wel een eindje, uh, rij, eindje rijden. Ja, nou, dat kijken vanaf Amsterdam drie kwartier. Oh, dat oh. valt wel mee. Dat valt wel mee. Maar het is in ieder geval heel erg uh, gezellig en uh, ja, het, het heeft het heet al wat. Oké. Okay. Nou Roy, we gaan jou heel veel plezier wensen nog. Ja, misschien is het toch even leuk. Er is natuurlijk in Zandvoort ook uh, hoofd te doen met uh, hè. Ja. Dat, uh, de hele halve straat staat natuurlijk vol uh, met uh, leuke bandjes, leuke podia's, DJ's. En uh, ja, jij zelf, Pascal, staat er ook. Uh, ik sta er natuurlijk ook uh, te draaien bij Laurel en Hardy. Maar bij Café 4 bijvoorbeeld uh, spelen er ook diverse beentjes en natuurlijk heel veel live muziek. Er is natuurlijk uh, kinderspelen hè, op het Gashuisplein. Er is echt van alles weer te doen in Zandvoort. Al vanaf 7 uur zog uh, natuurlijk de markt. En uh, daarna zullen er diverse activiteiten plaatsvinden. En natuurlijk ook de welbekende Steekkistenrace. Dus dat waren we even kwijt. Het is het 30 april, weer steeds in Zandvoort. Oké okay, Roy, dat, hartstikke uh, leuk. Goed dat je het even gezegd hebt. Dan, uh, dat scheelt ons weer uh, gesprekstof. Ja. Ik wens jou heel veel plezier daar nog uh, in, uh, in Utrecht en uh, we spreken Dankjewel. je snel weer. Oké, okay, tot de volgende week. Tot hoi. de volgende week, hoi, hoi. In een cafeetje zat stil aan een tafel een meisje met zwarte haren zoiets als zij. Zij, waar kom je vandaan? En ik vroeg: Komt je vader je halen? No, no, señor, ik wil amor. Ik geef een kans bij de volgende dans, en we kusten daarna op. Ja, voor de ouderen onder ons best. Samimucho was dat Danny, de, Danny Christian. Uh, het is ja. wel in een, een nieuw jasje gestoken. Dus, uh, het We is hebben het vaker gedraaid, hè? Het is de 2010-versie. En uh, hij heeft ook een hele, hele rit gedaan met Ries Roelvink. Hij heeft echt gewoon 3,5 uh, uh, maanden... Twee wereldartiesten, hè? Ja, hebben ze samen opgetreden. Nou, ja, ja twee, uh, om 2,5 maanden te vullen, elke dag. Ik vind het toch knap. Dus samen met vind ik met Ries nu Roel. ook bij... Uh, Ranking the Stars, hè? Zit hij nu ook bij Ranking the Stars? Ja. Nou, ja? ik heb hem nog niet gezien, maar ik heb wel gisteren de tv-kantine gezien. Ja. Nou, dat is goed. Dat is echt, dat is echt goed gedaan. Ik moest uh, vooral lachen om uh, John de Mol, die werd erg goed nagedaan. Ja. En uh, misschien wel opmerkelijk is dat uh, de tv-kantine meer kijkers heeft getrokken dan uh, X-Factor. Ja, dat is toch wel heel apart, hè? Het scheelt maar 100.000 man, maar het is toch... Uh, nou ja, als lekkies. je, je 100.000 man in een stadion hebt staan waar je voor staat te zingen, dan is het best veel. En wat me helemaal opviel is dat de, de misdaadserie Flikken Maastricht is het best bekeken programma op de vrijdagavond. 1,7 miljoen. Dus boven uh, TV-kantine en boven X-Factor. Oké. Okay. Ja, dat vind ik knap. Ja, dat is toch wel sterk. Hey, en dan even wat anders nieuws. We lazen het net, de zangres van Milk Inc. overleden. Ja, dat is een uh, onmerkelijk nieuwtje. En uh, ja, er is nog niet zekerheid over haar dood. Nou, dat wel dat ze dood is, maar nog niet waarom. Maar uh, er is enkel bekend dat er wel veel drugs en drank uh, mee gemoeid zijn. Of gemoeid zijn. Oké. Okay. Dus uh, ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is. Uh... Gebeurt er vaker onder die artiesten? Ja. Wat voor leven hebben we dan ook? Maar 33, hè? Ik, ik weet nog vroeger, ik was helemaal fan van Milking. Ja, Milking. Water. Water. On... Ja. Noem het allemaal maar op. Het is echt. Uh, best wel een grote artiesten geweest. Ja, zeker weten. Dus, maar ja, helaas, zij is ook heen gegaan. Ja. En uh, we blijven gewoon lekker bij de hedendaagse tijd. We gaan nog even wat lekkere muziek draaien. Zometeen Popstar, Henry. We krijgen nog nieuwtjes van onze grote vriend Rudy. En volgens mij heeft hij ook nog een eendagsvlieg voor elkaar. Ja, dus uh, dat moet helemaal goed komen. We gaan nu even met z'n allen over onze vriendinnen zingen. Uh, en dat doen we samen met Anouk. Ja, blijft toch klang, hè, die Anouk? Doet het goed, hè? Heerlijk. Weer prijzen gewonnen met de 3FM Awards, dus doet het uh, helemaal ja, goed. Ja, zij blijft. Zij, blijft. zij is echt zo'n artiest die niet een eendagsvlieg in elkaar kan op. <laughs> zij is regelmatig uh, met nieuwe hits uh, te bewonderen in de hitlijsten. Ja. En jij hebt vandaag weer een eendagsvlieg voor ons. Ja, want de eendagsvlieg van deze week was in 1995 een grote Nederlandse nummer 1 hit. Gerard Oostelaar en Bas van de Toren, oftewel Hullenboer, Hollenboer. Hullenboer. Hullenboer, hè? Kregen we met de nummer Busje komt zo een groot deel van Nederland aan het luisteren. Busje komt zo was de enige hit die Hullenboer heeft gehad. Ze hebben nog daarna drie albums uitgebracht, maar dat was verder niet meer zo bijzonder. Tegenwoordig treden ze regelmatig op in theaters in Nederland. Deze week is de Engelsvlieg Hullenboer met Busje komt zo. Oh nee.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 Busje kom zo, busje kom zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo, kom zo, kom zo, busje kom zo, kom zo, busje kom zo, busje komt zo, busje komt zo, eventjes verdul nog want het busje, kom zo, er lagen twee verslaafden samen in de goot,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 Het Someone could have taken that Is everything that I have ever lived for? But I'd give it all So look into these eyes And tell me Henry. Oh, wat gezellig, oh, het enige, wat Het, het Showbiznieuws nieuws met Popstar Henry. Goedenavond, Henry. Hey, goedenavond. daar zijn we weer, hè, jongens. Hoe gaat het? Uh, ja, prima, hè. Lekker weertje, dus uh, ik zit lekker in de tuin even. Ik zit even te denken dat dus ik de barbecue dadelijk lekker aansteken. dus... Uh, dat is er weer helemaal weer voor, hè, jongens. Doe maar, doe maar. Nou, we moeten even naar het zuiden van het land afreizen, hoor ik al, voor een lekkere barbecue. Ja, nou, zeker weten. Laat maar komen. <laughs> nou, we zijn er maar een uurtje of twee... Uh... Ja, ik zie jullie daar En hoe zijn jullie daar in antwoord? Ja, 20 graden, mooi weer hè En strand natuurlijk En ja, strand Het zal wel lekker druk zijn momenteel denk ik hè ja, dat is, uh, er rijden allemaal grote bussen en meer treinen. Het, is, uh, ja, het is, begint weer een beetje zomerseizoen te worden. Ik zie allemaal Japanse mensen met fototestellen rondlopen, dus uh, ja, het zomerseizoen begint eraan te komen. Ja, dat kan ik niet me kapot natuurlijk bij jullie. Dat kan ik helemaal voorstellen, dus uh, het ziet er weer heerlijk uit. Hè? Zeker weten. Hé hey, Henry, hoe, uh, hoe, was jouw, uh, hoe was jouw week op showbizgebied? Nou, ik heb natuurlijk weer het laatste shownieuws voor jullie hè? en uh, ja, wat, wat is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen week. Ja. Uh, de laatste dingen die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je er even kijkt dat uh, ja, heel, heel, heel veel mensen wel overleden zijn. Hè? Ja, ja, er zijn er inderdaad weer ja, een aantal ja. overleden. Helaas bedoelde vader van Alberto Stegeman, de Amerikaanse rapper Koolen overleden en ja, Teddy Scholten. Ik weet niet of je die naam iets zegt, Teddy Scholten. Nee, dat zegt me niks. Mij ook niet. Nou, Teddy Scholder heeft een heel lang verleden, heeft ooit een keertje het het Songfestival gewonnen. Oh, oké. Okay. Oh, okay. En die is ook overleden. Een beetje heet het nou, maar, ja? Zo kan ik me nog in. Hij is ook overleden. Ja, jongens. En uh, dan natuurlijk uh, heel recent voor 33 jaar de Milk Inc. Uh, zangeres woord, ja. uh, hè? Ja, daar hadden we het inderdaad straks al over. 33 jaar. Ja, Milking. Dat, dat is geen leeftijd, hè? Nee, nee. Maar dat is, ja, wat. Uh, wat de, de, het schijnt toch dat het uh, vooral met drugs en drank uh, iets te maken heeft gehad? Ja. Ja, dat was net de reden waarom ze eruit gestapt was. Hè? Ja, ja, precies. <laughs> ja. Uh, dat, dat zijn de negatieve dingen, weet je wel. En uh, ja, maar ze heeft natuurlijk een on on on zwaar ongeluk heeft ze gehad, hè? Ja, oké. Okay. Uh, wat, wat een hernia in haar nek heeft veroorzaakt. En ze uh, heeft twee dus, heeft maanden lang op morfine en pijnstillers geleefd. Okay. En ik weet niet of dat, dat een, ja, of dat ook een rol gespeeld heeft, ik heb geen idee. Ik... Maar dit, dit, dit zijn eventjes negatieve dingen natuurlijk, hè, die ook gebeurd zijn de afgelopen weken. Ja, precies. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat het dan inderdaad bergafwaarts is gegaan met er. Ja, ik, ik we, kennen, we kennen de exacte details nog niet, maar uh, het, het is triest als er iemand van 33 jaar komt te overlijden. Ja precies, huh? ja, dat, blijft, dat blijft gewoon triest. Absoluut. Ja goed, en dan hebben we natuurlijk uh, ja, het zoontje van, uh, da, uh, van, uh, van de Vaartjes. Ja, is, die, uh, of Damian heet die. Ja, Damian, die heeft zijn sleutelbeen gebroken. Ja, wat zielig. Ja, hij is uit bed geval, hè? dat is zielig man. Nee, is, dus, uh, ja, Sylvie, ziel, Sylvie zat net met de repetities van, uh, van de live show. Dus uh, ze was niet helemaal met een kopje erbij, maar ze is in ieder geval wel door. Ja, precies. Ja, maar dat komt allemaal weer goed. Dus, uh, heb je gisteren Uri Geller gekeken of X-Factor? Ik heb Uri Geller gekeken. Een gedeelte van, van X-Factor. Oké, okay. ja, ik heb een heel klein stukje van Uri Geller gezien. Ik heb in ieder geval gezien dat Van Pierre Vincent weer uh, terug is in de show. <laughs> ja, ik denk maar voor, dat is maar eenmalig denk ik. Uh, en dat hoort natuurlijk een beetje op de show. Want ik, ik, vond, ik vond het een beetje ja, tegenvallen eerlijk gezegd. Ja, ik heb alleen dat stukje van Pierre Vincent gezien en toen uh, ben ik weer naar X-Factor overgestapt. <laughs> toen dacht ik: ja. ik ben nu al zat. <laughs> het leuke was natuurlijk die twee meiden die uh, telepathie act deden. Mm -hmm. en ik moet zeggen, ze deden het hartstikke goed ook nog. Oké. Okay. Nou, dat vond ik inderdaad wel een uh, hoogtepunt. En, uh, heb, je ja, afgelopen, uh, heb je afgelopen zondag naar, uh, naar Mentalist Ontmaskerd zitten kijken? Heb ik niet gezien. Nee ja, ik ook niet. Nou, Jensen uh, gaf er ook even aandacht aan, hè. Die heeft een uh, man uitge ja, uitgenodigd en die vertelde ja. dus over Uri Geller. En heeft ja. een paar uh, trucjes heeft die, uh, uitgelegd. En hij was dus ook bedreigd. Uh, Tita, Tita tovenaar of zo? Ja, dat zou kunnen ja. En was, was, was, was er iets, is er iets nog iets uitgekomen waar je zegt van nou inderdaad, het is uh, door elkaar? Uh, nou, niet dat ik denk van uh, wat is dit? Uh, Opvallend. Eén ding wat hij bijvoorbeeld vertelde was met een uh, vliegende bol. Nou ja, daar zat dus een, uh, een nepvinger aan. En ja. zijn vinger deed hij daarin en dan leek het net alsof hij zweefde. Daar had hij het over. En hij had het natuurlijk ook over die lepels. En wat uh, hij dus vertelde. Uh, was dus dat hij al gebogen lepels er al in had liggen in een schaal. Ja. Dus Uri Keller had, zei dan zogenaamd: van, uh, Ik ga ze nu allemaal buigen, maar ze lagen er al in. En uh, nog een puntje: uh, Uri Keller was zo een keer te gast geweest bij uh, Robert Jensen. En toen moest ja. Robert Jensen moest een uh, tekeningetje maken. En door middel van uh, gedachten lezen kon Uri Keller dus erachter komen uh, wat hij had getekend. En dat was ook gelukt. Ja. Maar die uh, man die te gast was uh, donderdag, die heeft dus verteld hoe die truc werkte. Er zat een stukje carbonpapier, zat tussen de papier waar Jensen zijn tekeningetje op moest maken. En dat, ja. dat bleek dus de truc te zijn. Ja, nou ja, ik, ik weet niet wat er allemaal van waar is, maar uh, wat ik gisteren gezien heb het stuk telepathie wat van die twee meiden... denk van, nou, dat, dat, dat, ...dat kun je van tevoren niet regelen. Nee, dat, oké, okay, dat, nee, dat Dat gaat gewoon niet. Dus uh, wat, wat dat betreft, ja, ik vind het allemaal vrij zwak. En het zijn vaak mensen die... Uh, ...alde sceptisch staan tegenover dit, dit soort dingen. Ik, bedoel, ik heb mezelf nog nooit meegemaakt, daar gaat het niet om. Maar... Uh, ...dat is allemaal te goedkoop. ik heb bond op en dat soort dingen natuurlijk. Ik bedoel, Er zullen best wel dingen zijn die te maken hebben met een stuk, stuk goochelen. Dat geloof ik ook wel. Maar er ja. zijn ook al dingen die... Uh, ...die te maken hebben met stigmatisme en te, te, telekinese en magnetisme en dingen ook. Die zijn gewoon bewezen al, dus wat dat betreft... Uh, ...ja, ik weet niet wat voor waar ik eraan moet rechten van mensen die op een gegeven moment hier uh, proberen te bewijzen... ...dat het op een gegeven moment allemaal doorgestoken kaart is. Ja, ja, ja, het is een, een actie van RTL om uh, SBS een hak te zetten, denk ik. Ik denk het ook wel, ja. Ik denk uh, dat dat, er, dat, dat uh, een van de voornaamste redenen is. Allemaal zo goedkoop trouwens weer, hè? Ja, ja, dat, zo in deze wereld, uh, dat is deze wereld op dit moment, hè? Ja, ja, ja, ja, Het mag niks meer kosten. Ja, ja, en de ene is dood, dus de andere is brood, hè? Ja, precies. Dus, nou, in uh, ieder geval, uh, ja, de, de, de TV-kantine, die wint het wel van x Factor in ieder geval, hè? Ja, ja, ja 1,3 miljoen kijkers. Heb je het gezien? Ja, bij, bij x Factor, ja, en, voor even kijken van de TV-kantine waren er 1,6 miljoen. 1,6, oké. Oké, dan hebben we net de verkeerde informatie gezien. Want daar stond toch echt 1,3? Nee, ik zeg het verkeerd. De TV-kantine trok 1,4. Ik trok 1,3 miljoen kijkers. De mis dat serie flikker. Die, uh, die had... 1,7 miljoen kijkers. Dat vind ik apart. Iedereen heeft het over X-Factor en uh, TV-kantine, maar flikker Maastricht. De ja. geheime kracht op de TV. Ik denk het ook, ja. <laughs> ik heb geen idee waar het aan ligt, maar het is misschien een beetje een teken aan de wand... dat X-Factor en dat soort programma's toch een beetje op hun retour zijn. Ja, ja, maar daar waren we eigenlijk min of meer al een beetje achter, hè? Ja, eigenlijk wel, hè? <laughs> het is, ja. uh, het is ja. jammer genoeg, uh, ja... Daarnaast, daarnaast vind ik op een gegeven moment de presentatie van Xpective een beetje toch vlak. Ja, Wendy ja. van Dijk is een beetje uit vorm. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk mijn mening, maar we mag hier natuurlijk al anders over denken. Ja. Maar ik vind de interactie tussen, uh, tussen Martijn en, uh, hoe heet het ook alweer? Wendy, Wendy van Dijk. En tussen Wendy vind ik niet optimaal. Nee. Nee, ja, Wendy heeft natuurlijk ook net een kindje, dus ik kan me oh, voorstellen. Nee, dat hoeft niet aan Wendy te liggen hoor, ja, absoluut niet. Maar het is gewoon de interactie tussen Gerard Joling en Nance bijvoorbeeld, dat is, dat is perfect. En dat, dat, uh, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Terwijl ik dat van, van Wendy en van Martijn toch wat minder vind. Ja. Maar dat kan natuurlijk hè, dat doel, uh, nobody's perfect hè. Nee, nee, precies, I'm nobody. En wat vond je van uh, <laughs> over de muziek, we gaan nu even over muziek hebben, van X-Factor, gisteren? Uh, wat ik nog toe gezien heb... Uh, waren er gewoon best wel goed bij eigenlijk. Ja, ik stond echt te kijken... dat Matthijs eruit moest. Ja, en... Ja, Mathijs is natuurlijk een jongen die... Uh, een hele goede zanger uh, gaat worden. Uh, in een muziekstijl... wat uh, niet iedereen... Uh, aantrekt. Niet iedereen van houdt. Ja. Dat is natuurlijk wel jammer, want die jongen heeft best wel iets apart. ja. Ja. ja. Ik, vind, ik vond het erg zonde tegenover... Uh... Maar, zeg nou eerlijk, als man... En als vrouwenliefhebber vind ik dat Danielle wel een uh, paar verder mag. Ja, ja. Maar dan zet ik het geluid uit, hè? Daar hebben we het niet ja, over. Ja, kijk, maar daar, dan, dan kom er dus weer bij. Ik vind zo'n programma gaat om de muziek. En uh, kijk, neem Donny. Ik, okay, ja, ik, ik, ik gun het hem gewoon. Uh, en al is het alleen maar omdat hij niet het standaard uh, plaatje ja, heeft, zo, wat, ja. een, uh, wat een, uh, een, uh, een bekende Nederlander heeft. Ja, dat is, dat is ook wel zo. Aan de andere kant denk ik dat Donny uh, de beste stem heeft momenteel van, van iedereen daar. Ja, precies. Hij heeft een eigen stemgeluid, hij blijft overeind met rock, hij blijft overeind met, uh, met blues. Nou, hij is, wat dat betreft, is gewoon een hele goede zanger. Ja, zeker. Winnen. Precies. Ik hoop dat hij gaat winnen. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet het hopen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, maar ja, dan, dan ja. komt ook weer de commerciële kant. Hè? Als iemand te veel uh, geliefd is, dan wordt het uiteindelijk toch weer minder... ...omdat mensen minder gaan stemmen, omdat het niet nodig is enzovoort. Ja, daar ben ik ook bang voor. En, maar goed, we zullen zien hoe dat af gaat lopen. Ja. Uh, het is in ieder geval zo dat die jury er alles aan doet op een gegeven moment om elkaar in de loef af te steken. Heb je dat ook gezien gisteren? Ja, ja, ze waren, elkaar, ze waren behoorlijk ja. hard naar elkaar toe. Ja, nou, maar niet normaal. Stacy Rookhuizen haalt op een gegeven moment. Ja, Ja, Gordon. Ja, hallo, we zijn we mee bezig hè. <laughs> waar, waar ging het nou over? Het ging op een gegeven moment over uh, uh, de, de muziek van uh, Alani uh, Morissette. Ja, en dat was. En Gordon vond dat uh, iets van zelfmoordmuziek uh, ofzo. Ja, en toen zei uh, Stacy ook... van uh, misschien moet jij er dan ook wel naar luisteren. Ja, misschien moeten we jou een paar cd's geven. Van. <laughs> ja, ja, zoiets. <laughs> Ach ja. Ik vond het wel humor. <laughs> het blijft, uh, het blijft uh, een, een apart programma, maar uh, ook toch ook wel weer leuk om naar te kijken. Ja, absoluut. Wat, zeg, wat, dat, wat dat betreft uh, is het op de vrijdagavond natuurlijk elkaar het roep afsteken tussen RTL 4 en uh, SBS. En het blijft altijd weer lachen. Ja, ja precies. Zeker. Ja, toch. Hé, hey, Henry. Ja. We, we willen jou weer bedanken voor deze week. Ja, graag gedaan jongens. Hè. Zeker weten. Ik had nog een paar dingetjes opstaan. Nou, gooi ah, ze er even gauw er doorheen. Nou, Sinek in ieder geval... ...die staat een oog en oog in Amsterdam met, uh, met haar concurrenten. Oké. Okay. Uh, ja, daarnaast hebben we natuurlijk uh, Jolante... ...die uh, wil dus inderdaad geen voetbalvrouw... ...een echte voetbalvrouw worden... Ze wil gewoon een uh, voetbalvrouw uh, worden met haar, eigen, met haar eigen dingetjes. Dus uh, we moment gewoon naar werk doen. Oké. Okay. Ja. ja. En dan Bonnie Sinclair die, uh, die is er helemaal weer bovenop. Uh, en ze heeft zelfs uh, toegegeven dat ze inderdaad zelf nooit overwoog. Ja. Omdat ze helemaal onder de alcohol zat, hè? Ja, ja, precies. Maar zij is er ook weer helemaal bovenop. Ja, dus gelukkig wel, hè? Gelukkig ja, dat, uh, wel. Daar, daar ben ik blij om te horen. Ja. En één ding waar ik op een gegeven moment. dat, dat, dat is ongelooflijk. vind ik zelf. dat de Dominique niet doorgaat, dit jaar. Dat de wat niet doorgaat? Domino Day. Domino oh, Day? Ja. Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen. Nee, dat gaat niet door. Gaat niet door? Nee. Oké. Okay. Ja, en waarom niet jongens? Geld, uh, geldprobleem, hè? Geldprobleem. Het ligt niet precies in Nederland, maar uh, buitenlandse maatschappijen doen ook mee. En ja. daar was een probleem gevonden, of met geld, ja. ja. jongens, ik denk van, waar zijn we weer mee bezig? Het mag wel niet te veel geld kosten, hè? Want we ja. hebben het begin van het programma ook al over gehad hebben natuurlijk, hè? Ja, ja precies. Maar ja, helaas, het, uh, het is niet anders. Het is niet anders, jongens. En uh, ja, dan ben ik een beetje aan het eind van mijn Latijn vandaag, voor vandaag. <laughs> Oké, okay, nou dan zou nou. ik zeggen: ga lekker boven die barbecue hangen. Ja, zeker weten. En dan wensen we jou nog een hele fijne avond. Bedankt voor je tijd en tot volgende week. Ja, tot volgende week. En de luisteraars thuis ook: uh, makkelijker barbecue aan, jongens. Lekker weer. Geniet ervan. <laughs> Oké, okay, Henry, doei doei. Bye. doei. Doei. Vanaf de eerste dag, de eerste lach, toen wist ik het meteen. Je ging op avontuur oude haute cultuur nee zo is er geen een Oh meisje van Oeh, de wind die waait jouw naam Van Mokum tot Mila Genadeloos, pretentieloos, het is bijna illegaal Oh, meisje van oeh, je bent een fenomeen Van Up tot saint tropee.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 Waarschijnlijk houden we dood, het is tijd om weer te gaan. Dat je bestaat. Hou van Het leven Het, het leven, leven houdt van, van jou. Ga eruit, zicht het voor, zodat iedereen het hoort. Ja, dat was Jan Smit met zijn uh, nieuwe single. En uh, met Jan Smit zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ja, twee uur gaat sneller. Ja, voor dit weten is de tijd weer voorbij. Hoe vond je het vandaag, jullie? <laughs> Ja, maar weer uh, je zinnetje gebruiken. Nee, nee joh, okay. dat moeten we niet overkeren. Nee, keren. ik vond het een, uh, een beetje gezellige he? uitzending. Ik hoop dat uh, de luisteraars het ook vonden. Ja, zeker. Vooral Jan, was natuurlijk erg en, bijzonder. Uh, ik geef hem een tip. Ik geef ze een tip. Ga oh, lekker je. naar buiten. Ga lekker op het strand. Even nog genieten. Van de zonsondergang. Mooie... Ja, ja. Met een beetje stof van IJsland <laughs> wordt het een mooie rooier, of niet? Een beetje as. een beetje as. Nee, maar uh, ja, we vonden het leuk dat u heeft geluisterd. Uh, wij we willen u daarvoor bedanken. Ja. En uh, natuurlijk uh, hopen we dat u uh, volgende week zaterdag om 5 uur weer overschakelt naar 106.9 of ja. www.cfmzandvoort.nl. En blijf lekker luisteren, Blijf lekker luisteren. Straks, uh, of ja, we beginnen straks uh, met de UR Breakdown. Vergeet niet, volgende week Koning in de Dag. En er wordt een hoop gedaan in Nederland. Maar in Zandvoort moet je zijn, want daar is het echt feest. En uh, we hopen jullie daar dan ook weer te zien. Wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en een fijn weekend. Fijn weekend. Ciao. Ik vlieg in het gras, kijk naar de blauwe lucht. Zomerwolken die zweven, als in vogelvlucht. Er vliegt een reiger voorbij En ik roep Hallo Hallo reiger En ben jij ook nog bij mij Dan voel ik me helemaal zo En ik vlieg Vlieg Vlieg Als een reiger Ben zo sterk Sterk Sterk Als een tijger En zo groot Groot Groter dan een toren zo hoog Het is een mooie dag, la la la la la, want het is een mooie dag, la la la la la, ja het is een mooi...